Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De jeugdzorg loopt vast, zegt een van de grootste aanbieders van ons land tegen het AD. Ze krijgen het daar niet meer voor elkaar om jongeren met problemen snel te helpen. Er zijn wettelijke afspraken over gemaakt, maar die termijnen halen ze dus niet meer. Volgens een bestuurder worden de ergste probleemgevallen er wel uitgepikt... zodat die zo snel mogelijk aan de beurt zijn. Maar er moet echt iets gebeuren, zegt hij. Bijvoorbeeld meer mensen aannemen. Het RVM gaat om tafel zitten om te praten met bezorgde buren van Schiphol. Gisteravond kwamen die met een rapport over gezondheidsklachten... die worden veroorzaakt door fijnstof van vliegtuigen. Dit meisje uit Badhoeverdorp is bezorgd. Nou, je weet dat je best wel dicht bij een vliegveld woont... dus je weet sowieso wel dat er uh, sowieso stoffen komen. In het rapport staat dat die stoffen waarschijnlijk hart- en vaatziekten veroorzaken... en ook slecht zijn voor zwangere vrouwen. Binnenkort is er een informatieavond waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Een enorm drijvend restaurant in Hongkong is koppie ondergegaan. De beroemde toeristische trekpleister was onder meer te zien in James Bond en in de film Contagion. Maar de laatste jaren liep het niet meer zo best. De hele tent werd daarom over zee naar een andere locatie gesleept en is onderweg dus gezonken. Een Russische Nobelprijswinnaar heeft zijn prijs geveild voor het goede doel en heeft daarmee veel meer opgehaald dan verwacht. De teller stond op bijna 17 miljoen toen er ineens een nieuwe bieder opdook. Nieuwe completely new guy. Uh, can, I, can I just hear that one more, one more time? One. De veilingmeester kon het nauwelijks geloven, de bieder ging er in één klap 86 miljoen overheen. Well, that's one way to do it. Done. Over 100 miljoen. De Nobelprijswinnaar geeft de 103 miljoen dollar opbrengst aan Unicef. De organisatie gaat er kinderen uit Oekraïne mee helpen. Het weer zonnig, 20 tot 24 graden. Morgen ook zomers en nog warmer, maximaal 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file. En 241 Woerden richting Schagen bij de Hoogwoud 2 kilometer file. En 302 Kootwijk richting Lelystad bij de N305 2 kilometer file. En tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Rock van Elton John. Welkom bij dit tweede gedeelte van de kant nogal. een Lekker nummertje, ja. Daar kun je lekker thuis mee uh, brullen. Um, ja, ik heb hem ook in uh, de filmversie uh, heb ik hem ook voorbij zien komen. Oh, over het ja, leven ja, ja. van Elton John. Ja, Ik vind het een fantastische Goed. film trouwens. Dus, ja, dat, Ik heb hem niet gezien, maar... Rocket man. Man. Ja, Rocketman. Inderdaad, ja. die. Ja. Ja. Maar nu is weet het, uh, de Elvis-film die is nu in de bioscoop. Hè? We hebben het, ja. hoe uh, heet het, gehad? Uh, William Rhapsody over Queen. We hebben Elton John met Rocketman ja. gehad. De reek van de week reek, is namelijk een soort. Een, dus, en nu, nu dan Elf is. Ja. Uh, en dan heb je ook nog. Dus ik denk ja, we maar, zijn er hoor. Nou, David Bowie moet er ook nog aankomen. Ik zag dat een ja. voorstel van Bowie. Ik denk dat er ook wel een prachtige uh, biopic gemaakt kan worden van Bowie natuurlijk. Ja. En uh, Billy, de het, dat, uh, dat, uh, yeah, Billy the Kid. Ik heb dat. Ja, Billy the Kid loopt <laughs> ook nu op Netflix. Ja, we hebben ook nog een andere Billy the Kid. Die hangt nu aan de telefoon. Die oh. heet Ger Loogman. Ja, wat gezellig. <laughs> Komt vanaf de fiets, uh, Ger. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uitstekend. Hoe is het daar? Prima, heerlijk weer. En jij in de regen? Nou, wij zitten rond de 30 graden nu in Toscana, in Italië. Lekker weer op de fiets, Fer. Ja. Ja, op de fiets, ja. We zijn een enorme fietsochtend maken. Wat leuk. We zijn even gestopt om een een glaasje cola te drinken. Ja, en even naar onze geweldige Kondel Show te luisteren natuurlijk. Hè? Uh, had, word, geen alcohol. Uh, geen alcohol. Geen alcohol. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, dat is geen goede combinatie. Ja. <laughs> maar, uh, 30 graden op de fiets. Gaat naar je graden, benen. De heb je een beetje wind mee, Ger? Ja, soms wel, maar soms niet. En, en, uh, het is vrij uh, heuvelachtig hier. Het trein dat heuvelachtig. Dus wat, wat dat betreft is het wel af en toe een beetje door. Peter. Maar je hebt toch trapondersteuning. Je hebt een hangen, dus een lekkere fiets. We zitten op een e-bike, dus je moet de ja. stroom in de gaten houden, hè, jongens. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, uh, Toscane, daar zit jij toch? Daar zitten wij nu. Ja. Uh, als je nou een pizza bestelt, uh, Ger, moet je wel even op de afmetingen letten. Waarom? Zijn ze te klein? Nou, er is een uh, Brits koppel die, die, uh, die was niet te spreken over een uh, bestelling uh, afgelopen week Want die kregen een, uh, een pizza van. Die moest uh, 15 inch zijn, maar die bleek 13. ...ins te zijn. Ah, en dan moesten ah, ja, dan, ze 13 uh, pond voor betalen. John. Dan krijg je problemen, hè? Ja, daarop. Ja. En dat kan haast niet anders. Hé, hey, maar jullie hebben nou een ja, prachtig concept. Uh, want je, je bagage wordt naar de volgende hotel gebracht... ...en daar fietsen ja, jullie dan heen. Ja, dat klopt. Ja, wat... wat en, uh, en, maar dat zijn hele, we zitten nu in een prachtig hotel... Uh, ...in, uh, ja, ergens... In, ...in Chianti. En Chianti is ook waar die Chianti-wijn... Oh, is goed. Ah, mooi. En nou, dan wordt het bijzonder... extra moeilijk om er vanaf te blijven. Ja. Ja, nee, ja. Als wij, kijk, als we het rondje gedaan hebben en we zijn weer in het hotel, kan je een eentje nemen. Oh, dan neem je wel. Ja, nou Giant, die mag ja. je ook koel drinken. Ja, mag je koel drinken, maar dat doen ze hier niet, hoor. Uh, is dat de Italiaanse verkeer een beetje ingesteld, op fietsers? Ja, dat gaat wel goed hier. Ja, oké. Okay, die, want die, die routes worden zo uh, uh, upge, uh, uitgestippeld uitgestippeld dat je heel weinig last van uh, auto's hebt. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Ja, ze zijn natuurlijk die scootertjes Hartstikke wel gewend. Ik heb ooit ja. een keer een scooter gehuurd in Rome. Nou, was er nog een, na één dag was ik daar helemaal aan gewend, hoor. En dat ging mee met de hele stroom. <laughs> <Ja>. <laughs> maar die auto's die houden gewoon rekening mee. Dat is wel grappig. Ja, nee, dit is, dit is... En wij komen niet in grote steden, natuurlijk. Ja, nee, inderdaad. Maar wel, elke avond lekker eten, G. Ja, dat kan je zeggen, joh. We ja. hebben gisteravond weer heerlijk een, een, een, een pizza, maar we delen altijd alles, hè. we zijn hier van niet van ah, die eten. Oké, okay. maar jullie jaten, laten hier niet elke avond uh, pasta viseren. Hoe bedoel je? Pasta niet, niet, niet elke avond pasta? Nee, nou nee, ja, als het, als het zo uitkomt, dat vind ik ook niet erg. Ja. Nou, pizzaatjes ook moet lekker natuurlijk. Je mee doen natuurlijk. met die Italianen, hè? Hoef je nog niks te vertellen Frank. Ja, dat weet je net zo goed als ik. Dat weet je net zo goed als ik. Je bedoelt, je bedoelt dat je veertussen bij je moeder blijven wonen? <laughs> wat was dat ook weer met de empty nesters? Of, uh, hoe zit dat dan? Ja, ik kan je, ik kan je nog wat leuks vertellen. Mijn moeder zou vandaag jarig zijn. Oh, ja, oh oké. Okay. Ja, inderdaad. de EOC? Ja. Begin van de zomer, hè, jongens? Ja. dat vieren wij ook een beetje. Oh, heel goed. Ja, heel goed. Mag je, mag je twee glaasjes drinken vanavond, Gianti. Ja, ik denk het ook. Ik met mevrouw Loogman? Ja? Met mevrouw Loogman? We gaan er één uur om van genieten. Heb je nog voorkeur voor een plaatje? Voorkeur voor een plaatje, nou, als het maar een hit geweest is, hè? Dan ben ja. Een... ja, tuurlijk. <laughs> nou, daar hebben we ons niet aan gehouden vandaag. Niet helemaal. Oh. Want kaplaars is ook uitgestonden. Gaan we allemaal niet al die rijden naar <laughs> onzin draaien? Nee, nee. Die, al die luisteraars die vliegen weg, hoor. Misschien vijf ja. mensen? <laughs> no worries. Nee, vertel meer, joh. Ah, ja. We hebben een heel goed beluisterd programma. Maar dat heb ik ook gehoord, ja. Is dat zo? Ja. Ah. Ja, zeker. Ja. Uh, op zoek naar de volgende uh, uh, pasta en genieten van Gerrit. Hartstikke goed jongen. Doe, -doe. Ja, je groei, groei. goed. Goedjes daar, hè? Groetjes Kees daar. Absoluut. Hoi. Hoi. Hoi. Ciao, Ho Rega. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Geen hey, illusie uh, krijgen volgens mij hiermee, denk ik. Blondie met uh, Rapture was dat, uh, mensen, dus netjes. Blondie. Ja, een beetje administratieve afhandeling, want anders krijg ik die klachten van... Uh, wat, wat staat dat weer voor een plaatje? Ja. Er zijn toch altijd mensen die dat willen weten. Natuurlijk, ja, ja, terecht. Hey, we hadden het eerder over onze zandvoortse wandelingen door ons prachtige dorp. Helemaal in dit het zomerse jaar Het is natuurlijk nog, nog leuker om te doen. Leuker, nog Alleen wat wel interessant is, is uh, als je ergens over het muurtje kijkt, de boulevard. Zo. Wat mensen een tyve mens zo achterlaten. Het is ja. echt ongelooflijk. Nou, in Zweden hebben ze daar uh, blijkbaar hetzelfde probleem. Dus die dachten, ja, wat, moeten we daar nou, wat kunnen we daar nou tegen doen? tegen die, dat, dat vuil overlast, zwerfvuil en zo. Nou, op een gegeven moment is iemand op het idee gekomen... om een soort uh, ja, variant op uh, holle bolle gijs... die wij kennen uit onze Efteling, te maken. Eh, dus de, de Zweedse afvalemmer. Maar uh, ja, die roepen dan in wel geval niet om papier... wat je er ook wel in kan gooien. Ze produceren erotische quotes. Ze kreunen en vragen om meer... En uh, ze vertellen je dus uh, op sensuele wijze wanneer je dus op de juiste ja. plek zit. Als je met je. Ja, kom met maar je met je vuil, een... uh, ja. ja, kom oh, met je ja. papiertje. Kom met je papiertje. Ja, ja. Veel oh, met bucket geef, ja. me die, geef me je blikje. Ja. Ja, geweldig. En als, nou, maar goed, het is wel een groot succes. Een briljant. Denken, idee. Ja. Als jij voorbij een prullenbak loopt, begint naar je te heigen, denk je, Of er zit een lekker wijf achter, of het is uh, echt een, een prullenbak. Hè? Ja, de laatste ja, ja, ja, ja, verwacht je ja. niet natuurlijk, maar. maar goed, maar je gaat toch kijken. Ja, je gaat en, zeker en je proberen. Gaat dan, uh, als je er iets ingooit ook, ja, dat is dan toch. Het ja, dus is inderdaad het ja. grijs principe. Je ja, hollebolle-grijs. dank u. De volgende u. keer loop je toch net even die meter verder. Om dat uh, vuil in te laten ja. horen. Maar er is wel weer bonden opstaan dat het uh, vrouwenvriendelijk is, let maar op. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja, dan moet je is een soort homoseksuele variant maken. Het is, uh, uh, uh, sexistisch. is maken seksistisch. Ook. Ja, maar. als Weet je nou dan kiezen? Ja. Mannenstem of vrouwenstem. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat is goed. En dan moet je ook nog... Ho, nog non-binair ook. Hen moet ook wat inspreken. Alleen dat hoor je niet aan de stem. Ik vraag me af of ze bij de Efteling... dan dit ook staan Leuk voor die kinderen ook. Ik weet dat als ik nu ooit een keer in Zweden kom... en ik hoor ineens... Schallie, biegel, voor de julles. voor die witte, die van die bingringer. Weet je, dit is een grullenbakker. GELACH. Zelfs als je niets hebt om weg te gooien, misschien wel je rijbewijs vinden. Je weet het niet. Er is natuurlijk ook nog een kans dat mensen andere dingen in gaan stoppen uh, ja. op de duur. Ja. Dat kan ook nog, ja. Maar dat je dan vast zit en dat je dan het ziekenhuis moet... Ja, je moet, stond uh, te onaneren bij een prullenbak. Ja. Wat is de aanklacht, ja. Toch een beetje lullig dat je eerste hulp binnenkomt... met een faalensbak om je sneeuwk. Ja. ja, weet niet. Dat gaat het maar eens uitleggen. Ja. ja is een niet kolenfles die je nee. reet... dat hebben we allemaal al een keer gedaan, toch? Maar, met een brandende kakker. Ja, met een brandende Om dan met een faalensbak om je sneeuwk binnenkomt... de eerste hulp. Dat is oh. een wel goed verhaal. Ja, dat heb je zeker dus goed verhaal. Ja, een raket Goed. Nee, ja, ja. Dat. We zijn nee by the way, right way is iets anders. Ja. Uh, ik weet niet of jullie het bericht hebben meegekregen, maar heb je wel eens over koltjes geloopt? Geloopt? Culties? geloopt geloopten? Nee, nee, geen kolen, geen kolen, spitskolen, natuurlijk een, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Is een, stuk een die daar jaren geleden werd. oh ja, die is ja, ja maar jaren gelopen. spitskogel lopen, ja, en over bloemkool, ja nou. ook, euh, maar deze vroeg in China weet je dat is allemaal niet zo heel erg, maar uh, raaterband die ging natuurlijk afkolen lopen om mensen dan de tijd chaka en gedoe, ja, ja. nou dat gebeurt nog steeds, zeker op van die, van die uh, uh, van, die, van die bedrijfsuitjes, dan moet je of abseilen en over kolen lopen. En ja, je kunt het, weet je wel, om ja. de, groep, uh, de groep bij elkaar te houden. Nou is het in, in Zwitserland een beetje fout gegaan. Uh, er zijn van de 25, er zijn de 30, normaal gesproken is het een vuurloop, weet je wel... Dat, dat doen ze normaal gesproken vallen, valt er een klein percentage... met een klein beetje brandschade. Maar hier zijn er 13 man van de 25 met ernstige brandwonden... opgenomen in het ziekenhuis, uh, het meer van Zürich... Uh, Teambeeldingdag, onderzoek ingesteld, wat er aan de hand was. Uh, en wat denk je? Het plaatje waar het gebeurde. Het Zwitserse plaatsje. Voor ja. je Heet. heette. Auw. Au. <lacht> het Zwitserse plaatsje, auw. Ja, dat zou ja, ook wel goed te zeggen. Via telefoontjes. Ja. Bel, ja, nee, we hebben verbrande mensen. Waar, waar, waar bent u van? Auw. Ja. Waar, bent u, waar belt u vandaan? Auwe. Ja, ik snap dat u ouwe heeft, maar wat de fuck? dat telefoontje is nu wel leuk. ja goed. maar wat is de fout? te lang. Ja, lang, te lang. laat te lang laten lopen. je moet namelijk als je snel ja, gaat, heel ja, ja, nou, wat, wat er gebeurt, is dat, je, uh, dat er wordt een, een, een laagje, om, om, om als, het, als wij het heet krijgen. Ja. Uh, dan gaan we zweten. Onze poriën uh, ja, ja, ja. zetten, daarom zweten wij. Om, om we zweten om ja. af te koelen. Uh, dat doen je voeten ook. Dus als je, voet, als je met je voeten... Want voet is natuurlijk best wel een zacht luchtbedje. Als je over die coaches gaat lopen... Het eerste wat het lichaam gaat doen... Is van zich afzetten door, door vocht aan te zetten. Dus je krijgt een soort natte voetjes. En die... Als je snel genoeg loopt, kook dat water nog niet. Blijf het te lang staan, dan is dat luchtlaagje met water. Al het bescherm is weg. Dan heb je gewoon kokend water onder je voeten. En dan verbrand je. Dan is het er En dan is het er oud. 25 man verbrande voeten in plaats van oud. Als je het opschrijft, dan denk je: ja, kan niet waar zijn. Ja, dat dus. Dat was wel een tje die raap opvalt. Wat een mafke is dat dan? Ja, een mafke. een jullie zijn kinderen eten? Al, je moet in er, in nou, je hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk allemaal. Ja, weet je, wel, je hebt ook mensen die niet helemaal goed zijn. Uh, de, kinder, de ouders van uh, Tom Coronel, Tom Alfa en Tim Romeo Coronel. Dan ben je ook nee. niet helemaal lekker natuurlijk. Nee. Nee. Uh, maar uh, zijn kinderen heten uh, Rols en, en Royce. Oh ja, dat was het ja. ja. Oeg, weet, nou, doe lekker normaal ja. man. Ja, dat, is, dat hoor je niet helemaal. Dat weet je niet goed. Dan nee. Doe ze zich je kind niet aan. Nou, weet nou, je Een beetje, Adi zou nog wel kunnen. Ja, dus, ja. Ja, en dochter van Peter Scheun heette Laura Woender. Dat is het nog wel aardig. Nou, en. Ja, maar als naam wordt gewoon ja. Laura. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat kan. Nou, over, over namen gesproken. Zaterdag euh, heb ik hier even mee mogen presenteren... <kauw> bij het euh, programma zandwoord op zaterdag. Jo, zoek even een onderdeel uit, dier van de week. Nou, ik had een kat uitgezocht. Die heet Borrel. Dus op een gegeven moment zat ik dat uh, verder voor te lezen... en bleek dus een kater te zijn... Dus aan het eind, je voelt hem al aankomen. Ik zeg, als je te veel borrels op hebt, hou je de kater over. Ja. Ja. ja, ik vond het wel geestig. Ik denk, ja, ja, ja dus Rob vraagt ja. aan mij van hoe kom je erop. Ik zeg, nou ja, als je één keer in de week een kalf nog wel doet... dan moet je op een gegeven moment wel gaan. Ja, maar wel dieren, het dieren, geloof ik het wel, de dieren, dieren, dieren hebben gekke naam... maar je kind ja. geeft je toch een, een soort van een naam? Denk, ja, ja, dat ga je toch niet doen? Het moet in ieder geval uit te spreken zijn, vind ik... Ja. Het moet, je moet al voordenken, ja, als ik kind zes, zeven gaat naar ja. school... hoe word je gepest op school? Ja, er zitten een aantal criteria aan ineens, ja. ja in de jaren tachtig zijn er bijvoorbeeld ook veel kinderen uh, Senna genoemd. Die, die heeten gewoon Senna. Ja, ja klopt. Ja. klopt, klopt. En, uh, ja. en Mika's en Mika's en, en ook, Mika, ook auto. Ja. Ja, ja. Daar word je in principe niet mee gepest. Ja. Nu afspraken. ook met Max en uh, ja. misschien dat Max's, er ook de worden... Lendo's gaan opstaan... Uh, de komende tijd, denk ik. Ja. Ja. Zou zo ik kunnen. vind het een beetje lastig als je, als je drie keer moet uitleggen... hoe je je naam schrijft. Ja. Uh, dat, vind ik echt, dat vind ik altijd wel een beetje... Uh, een dingetje. Uh, ja, en dan moeten ze ook... Zo, ja, je kent het boem van, van Jeff, Jeff Vliegen. De beroemde filmmaker van uh, <laughs> ja. de schutting. Of Dokter, dokter ja. Pulvers uit Papaver. Ja. En die heeft zo'n Sietse genoemd. Ja, dat vind ik grappig. Maar het is eentje grappig. Die <laughs> ja. voorstelt Sietse Vliegen. Ja. Van de Camelion. Ja. ja, ja. Uh, naar wie de... yeah? uh -uh. nee. ben jij genoemd? Uh, Tino Martin, of niet? Nee, ik ben ja. ja. Tino Martin. <laughs> nee Ik ben genoemd naar een uh, Italiaans kastel. Ik heet eigenlijk Robert Tino. Ah. Ik ben vernoemd naar een Italiaans castellaatsangetje uit de jaren 60 waar mijn moeder naar luisterde. Adjian. Maar ze luisterde ook naar heintjes. Had ik heintje kunnen eten? Ja, <tankt> had je, <had> je <tankt> heintje <Heindstuig> kunnen <starten gegeten> Had ik uiteindelijk <tankt> <Heindstuig. tankt> Ja, dat ja. gedaan. Maar je hebt ook de Nissantino. Toch? Ja, ja. ja dan de heb de heb de ik ]隕st? het. Ik ja. kreeg ooit zo'n zo zo plaatje van een ja. Nissantino. Ik weet dat Paolo de Vader had toen in Nederland een Opel Ascona ja gekocht meegenomen naar Portugal maar daar wordt hij uitgebracht onder de Opel 16 of werd hij uitgebracht onder de Opel 1600 er stond Ascona op, maar dat is kut in het Portugees. Elke keer werd het bordje gejacht. Oh echt? Oh, oh, ja? Ja, dat, is dat is ook grappig. Ja. <laughs> <Opel> kut, ja. <laughs> <Opel> -kut. <laughs> ja, Maar daarom We het dus eerder gehad, Die rare namen van de Xiondil, de, ja. de, ja. uh, dus, de Ja. Ik zag ook een Roomster staan van de week. Is dat Skoda of zo? Roomster? Roomster. Ja, weet ik niet. Het zal wel als een Roomster bedoeld zijn. Maar hij had Het staat Roomster, weet je. Doen. Oh, ik dacht dat het... Uh, ik Iets in de slaapkamer was mijn slagroom. GELACH Jij had in de jaren 4 hierna. Met je, je vader's bak bezorg je even een roomstick? hier pak <laughs> aan. Heel hey, niet voor jou. M mijn vader had een voor C4. Maar een C4 was in de jaren 70, Cevery, ja. Ja, ja, ja Cevery. Ja, maar wel een mooie auto. 6-4 in dat lijn. een mooie auto was dat. Maar zo'n ja, ja, ja. mooie, mooie, ja. mooie bak. Was toch ja. ook een, uh, een voornaam? Soms? C4. C4. Weet ik niet. C4. Nee, ik weet het niet. Nee, weet het niet. Zullen we nog uh, eentje doen? Ja, voordat, ja, ja. Uh, voordat we weer uh, ergens uh, aan toekomen bij het volgende onderdeel in dit uh, programma. De band en de weight. right Put the on, on. De leidingsband de van Bob Dylan uh, geweest zelfs. Ik heb ze gezien, hè? In ja, Rotterdam, heb je ze ook gezien? De, uh, Kralingen Pop Festival, 1970. Zo. De band. Ja, mooi man. Ja, goeie band. Ja, absoluut. Nou, de naam zegt het al, hè? De band. Hé, hey, jongens, gelukkig uh, onze kroonprinses Amalia... Ja. heeft je een diploma erbij, hè? Oh? Ja, de jacht De uh, jachtacht. macht. kan nu op herten schieten. Dat moest van de vader. Ja, het is ja toch? Hoe, hoe, hoe viel dat nou? Ja, kijk, Ik vind daar jacht. Ja, ik vind daar van alles van. Uh, kijk. Ja. Maar dat zo'n meisje van 18 daartoe gedwongen wordt door de vader, zeg maar. Uh, de, kijk, de vraag, kijk, dan kun je zeggen... Willem-Akzander is ook gedwongen door zijn vader. Ja, maar dat geloof ik niet door zijn moeder. Door opa. Zin, ja, zijn nee. vader ook waarschijnlijk. Ja, maar Klaus was volgens mij niet een enorme jacht. Uh, Bernard, nee, nee, nee, nee. vond het leuk om het. Nee, die ging af en toe naar Afrika. Hij ja, joeg niet alleen op vrouwen. Ja, nee, precies. Euh, Bernard, nee, precies. Die had niet alleen vrouwen waar hij op joeg, maar het was ook gewoon... Hij schoot olifant en andere shit. Uh, ik zou het zelfs voor... om even in de te ja, nee? vallen. Ik weet niet of het zo is, misschien weet jij dat. Dat we de hertenpopulatie zoals die nu is. Hier in de, de, de stad te danken hebben aan prins Bernhard. Want die zouden ooit hier in deze omgeving. wat niet een natuurlijke habitat is, denk ik. zijn uitgezet. Dat, is, dat zou zomaar kunnen. Omdat hij moest jagen met uh, de van Ufford. Oh ja, en dat ja, huis, als ja. je zand ja. komt, het witte villaatje ja. rechts. Dat was altijd het, ja, het trekpunt, ja. toch? Maar goed, sorry. Nee, maar kijk, als het is voor... voor kijk, ik begrijp heel goed dat voor, het, uh, voor de wildstand... om het bij te houden... Ja, daar komen we nog niet op voor. Ja. Dan, moeten, dan moeten boswachters af en toe... moet soort ja. afschot doen. En dan snap ik ook wel... dat als er mensen zijn die dat als, als hobby doen... En als je daar mensen toe uitnodigt... om dan te helpen daarmee... Uh, ja, maar het wel... knallen van dieren voor de plezier is toch een ander verhaal? Ja, ja, ja, ja dat is daar... ja, ja, een beetje outdated. Kan daar een krampverpoging in de traditie instellen? Ja, ik, ik, ja, ik ja, ja, zou het kroondomein uh, het low uh, gaan beheren. Ja, precies. Uh, ja. Daar, ja. daar ja. hebben ze de wil van dat ja. ze zelf moeten bij of in de even ja. Ja. Dus ja, ik, ja ik, daar kan ik niet zoveel mee. Het is een nee. beetje alsof je. Op vogeltjes jaagt in je eigen achtertuin. Ja, dat is ja. waar. Hè? Maar toen jij dat ja. begon te vertellen, Hans, dacht ik dat het een hele andere kant op ging. Want ik heb begrepen dat ze ook. Uh, ik denk, nou, je gaat zeggen, ze heeft de startlicentie gehaald. Want ze blijkt dus gek te zijn ook van Formule Houtesport. 1 en zo, autosport. Nee, is ja. ook is weer zo, nou, nou, ja, dat is ook ja. niet zo raar. Hè? Dat zit een beetje in de familie, Ja, ja want, dat is leuk. Exact, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar de jachtachter blijft inderdaad een soort verkrampte poging ja. van, van ja. de familie. om met de, de, een zekere traditie door te zetten. Oh, dus, ik denk ja. nou, het, nou, het enige goede er eigenlijk aan Je gaat het nooit doen, denk ik. Nee, maar het enige goede er aan is natuurlijk wel dat ze die jacht heeft gehaald, dat dus ze niet gewoon met, met, met, met de schrootbus van opa uh, de tuin in loopt en probeert wat neer te knallen. Want dan is ik ja. bedoel, ik ben ook wel voorstander van als je het toch gaat jagen, zorg dat het in één keer ja. klaar is met het dier. Ja, en dat je niet de, de, het probleem is nee, ja. heel vaak mensen gewoon aangeschoten herten zien rond de darren. Door, uh, dat is helemaal ja. verschrikkelijk. Nee, maar ik denk dat dat. Uh... Zullen we het doen? De kolom? Ja, dat hoor je op. Ah, Oké. Okay. Van De huwelijksnacht. 14 juni 2002. Een suite in het Venetian Hotel in Las Vegas. We zijn een paar uur geleden getrouwd in de Graceland Wedding Chapel. Helene werd binnengebracht door een dikke stinkende Elvis die heel vals zong. Onze kinderen Wouter Veren waren getuigen. Wouter had een roze kustje in zijn handen met de trouwringen. Dat mocht hij opbrengen van de trouwmtenaar. Wouter huilde een beetje, ging snel terug de bank in en riep: Ik vind Elvis eng. Vera tijdens de ceremonie die volgens het Hankerbanker love package... precies 18 minuten duurde in de reiswieg. Ze maakte ook geluid. Van het soort is als ouder op dit moment eigenlijk niet wil horen... want ze scheet zowel haar luier als de maxi maxicoosie vol. Of, zoals de ambtenaar wijselijk zei, let's speed things up a little. Snel de limousine terug in het hotel, de fles champagne werd nauwelijks aangeraakt. Helene en ik namen na een duik in het zwembad met de kroost... beide een van onze kinderen mee naar een van de talloze slaapkamers in de enorme suite... Er waren geen enveloppen en de huuringsnacht werd uiteraard niet geconsumeerd. We waren met z'n vieren. Juni 2022. Herberg Spanbroek in Spanbroek. We zijn niet met vier, maar met veertig. Ik vier mijn verjaardag met een slaapfeestje. Geen bruiloft dus. Het is een bondgezelschap van familie en vrienden. Ik ben nergens bang voor, behalve een ABC'tje. Dat gebeurt gelukkig niet. Blijkt een bad van liefde en genante aandacht. speeches, valse en prachtige liedjes, een boekje van eigen deeg. En prachtige cadeaus. Ik ben een meer dan bevoorrecht mens en mijn dochter wint de geheime familiewederschap, want ik barst een keer vier en tranen uit, Pussy. De allereerste verrassing die ik vooral niet aan zie komen, gooit me direct van mijn stuk. Het bal opent met mijn vriend Patrick, die opkomt in een babs-outfit buiten voor een ambtenaar burgerlijke stand. En dan begint het te dagen, stiekem toch een bruiloft. Na twintig jaar lijkt het mijn allerliefste tijd voor een zogenaamde Vegas Renewal. Omdat ik alles al heb, kan ze eigenlijk alleen zichzelf nog weggeven. Ten overstaan van onze dierbaren. En de kinderen maken ons tweede huwelijk dit keer bewust mee. De jurk past nog, Wout is getuige, Vera brengt de ringen op en scheidt niet in haar broek. Vriend Loek komt op als de dikke zingende elf is. En ik laat dit keer bijna alles lopen van het lachen. Twee keer trouwen we met dezelfde vrouw. Hoe gelukkig kun je zijn in het leven. En de huwelijksnacht... Helene slaapt op de meisjeskamer met een groep vriendinnen. Ik slaap op mijn kamer met vier ronkende kameraden... die om vier uur s'nachts nog even besluiten... met z'n allen een fles whisky open te trekken. Wederom de huurlijk nacht niet geconsumeerd. Ik heb nu mijn geld gezet op juni 2032. Drie keer. Dat lijkt me scheepsrecht voor een hunkerende buidegom. Dan word ik zeventig en moet het eindelijk gebeuren. We laten de aarde schudden. Met bibberende handen maken we eerst de enveloppen open... en s'morgens worden we wakker in een bed vol met kalkschilvers. Maar niet omdat ze van het plafond naar beneden zijn gedwarreld... Het zullen Floor de van mijn broze botten zijn tegen die tijd. Meester Jobs, kut nummer! Hey, I saw a butterfly today. Spread its wings, and went away. I wonder where it could have gone. Mm -hmm. Made me stop for a moment in time. Wishing one day I'd have beat be my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 It's about to spread my wings. Marcel heet uh, de dame en uh, Hoe? man -mazel. Oh man Marcel. Ja, ja Frans, Frans, Frans dan, voor, maar dan uh, schrijf voor je het, jonge dame. Ja, maar je schrijft het uh, anders M A N M Z E met zo'n streepje erop en dan N. l En uh, de dame heet in het Egi Emily Meekel en uh, ze studeert, geloof ik, aan een uh, universiteit in Oxford. Ja. En haar zangkwaliteiten zijn de BBC Oxford niet ontgaan. Dus daar heeft ze al de, de nodige airplay gekregen. Nou, die komt er wel hoor. Denk ik ja, denk, denk het ook. Dus dat ja, gaat man. wel goed komen. Ja. Um, Tino gaat. Kijk, ik heb een afspraak. Ik moet gaan. Mazzel. Mazzel, tot volgende week. Uh, bye, bye, bye. Tine ja. Dat was uh... succes. Ja, uh, ja jongens. Nou, ja, gelukkig hebben we vanavond weer een, een, een college. College? College. Oh, het wordt, ge uh, BNW, uh, wordt ja. geïnstalleerd. Bmw okay. wordt geïnstalleerd vanavond, hè? Extra ja, ja. vergadering. 21 juni toch vandaag? Ja, ja, ja. Het ja, ja. is het afscheid van ja. twee afzwaaiende wethouders. Ja, nou, het is eigenlijk meer de installatie, de afscheid is geweest hè, van de wethouders in op het Nee, dat is vandaag. Dat is vandaag. Nee, nee er is erg. vandaag de installatie van de nieuwe wethouder. Oh, ben ik er uh, waar? Ja, dat weet ik oh. zeker. Nee, de afscheid van die andere wethouder. Die hadden zo gehoord, Van Haafden en... en, ja. en Zij is het bos op het circuit. Ja. Nee, uh, vanavond de installatie van de nieuwe wethouder. Bluis blijft, dat is duidelijk. Hè, voor, voor 95% gaat hij werken. Ja. Hendricks, uh, Martijn Hendricks. Vroeger VVD. Ja. Die komt ook in, uh, in het college. Ook voor 95%. Dan heb je uh, Peter Kramer... Ja, oudere partij Zandvoort. Oudere partij Zandvoort. 50 en Lars, of 50, 50 Alles een halve FTE, zeg ja. maar. Hij gaat zeg maar, de, de, proberen de, de lopende bouwprojecten los te trekken. Uh, en dan heb je nog uh, Las Carré, een, een relatieve nieuweling in, uh, ja. in, in het uh, GAM. Uh, nou ja, we gaan het zien uh, vanavond. Uh, Naam, zeg maar, wel, wel uh, wat hoor, Las Carré. Ja, nog nee, ja, uh, op de lijst bij echt, uh, uh, reddingsbrigade heeft hij een ja. tijd lang ja, uh, ja, En ja, bij ja, de Rode ja, Kruis Zandvoort. Ja, dus ja, ja het ja. is een heel een buitengewoon raadslid geïnstalleerd. En dat is een bestuurslid van ZFM. Dus dat is hartstikke leuk. Hardy Lemmens. Oh, Harry Lemmens Harry ja. komt ja, uh, als buitengewoon begin. raadslid zeg maar, in de raad. Dat is Wat? Leuk, natuurlijk. Gaat onze schatbewaarder van deze omroep als buitengewoon raadslid uh, ja, acteren? Ja, als buitengewoon raadslid wordt hij vanavond geïnstalleerd, ja. Nou ja, dat is alleen maar goed, toch? Dat zou... Uh, ik denk dat uh, het uh, gewoon uh, 5000 uh, uh, euro en uh, subsidies geldt, denk je niet? Ja, ik heb geen flauw in over. Nou, laat ik daar maar niet of te veel, veel over gaat, zeggen. Ja. Maar goed, uh, nee, hartstikke leuk. Dus dat is allemaal vanavond. Het is uh, volgens mij live te volgen op uh, ZFM. Ja, ja. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk. Zo gebeurt er nog eens wat Dus jij zo. plaat de dienst, Jaap? Of is die uh, jouw nee, ja, ja, we zetten gewoon het streampje van de, the, van de raadszaal aan. En dat oh, wordt aan. rechtstreeks volgens mij gewoon doorgezet. Ja, ja, wordt, uh, ja ook, dat ook, wordt het doorgezet. Met, met, met beeld zelfs. Ja, ook, ja, ja maar dat komt allemaal rechtstreeks vanuit de gemeenteraad. Daar dus hoeft bijna niemand wat aan te doen. Dus. Kijk aan. livenl Ja. Toch? Ja, ja nou, daar, is het, het is het, daar is het sowieso op te volgen. Dat is het stream, maar ook op de tv... Dat, uh, dan oh, krijg je een, ja, lijn, ja, dat een lijnverbinding ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. krijg je dan. Ja, ja. En dan wordt uh, alles uh, wat uit die zaal komt, komt ook via de tv. Kanalen nee. 40, zeg ik al. Kanaal 13, 40. 1367 ja. KPN. Ja, inderdaad. Dus uh, mensen schrijven het op, uh, maken er gebruik van. Ja. Hartstikke leuk. En hey, jongens, luister. Uh, we hebben een grafsteen ergens in Amerika. Oh. In de ja. Amerikaanse stad Iowa. Iowa. En uh, die, familie, die uh, uh, familielid, Stephen Paul Owens... Uh, die heeft een uh, ogenschijnlijk hartverwarmende tekst... op de steen laten zitten. Let goed op. Ja. Forever in our hearts, until we meet again... cherished memories, known as our brother, father, papa, uncle... friend and cousin. Als je goed luistert, dan zijn de eerste letters van elk uh, uh, zinnetje. Dus forever in our hearts, F, until we meet... Cherishmer, een C, known as, K, our brother, O, father, F, friend, F. En wat hebben we dan bij elkaar? Je mag het ja. niet zeggen op de radio. Ja, en onder... dat vierletterwoord en dan het uh, aan- ja. en uitknopje... wat je uh, ja. wel eens uh, links hebt gezegd ja, gewoon fuck off. Nou ja, geestig vond de familie dat, maar het, is een het was een term die hij zelf vaak gebruikte, en daarom hadden ze het erop gezet, dat vonden ze wel grappig. Uh, maar uh, de begaanplaats wil nu van die stenen af. Dus het zal weer een, <laughs> een, een rechtszaak worden. Ja ja, ja, ja, ja. Maar, maar, maar ze uh, moeten toch wat te doen hebben. Algemeen bekend geworden in Amerika met het, hun, hun uh, grafsteentje. Wel grappig. Wat ja. prachtig. Ja. Heb jij nog wat leuks <laughs> meegemaakt verder, Ger? Ja, Ger? Nou, nee, nee ja, ja, eigenlijk niet. Uh, ik moet zeggen dat ik uh, wel altijd uh, nog meer opfleur als ik het. Uh, zomerse leven in ons dorp waren. Ja, een geweldig, al lof, volle ja. terrassen in de Haltestraat. Ja, ja. En uh, gezellige kroegen. Ja. En zaterdagmiddag ook nog na de maria Schoolreunie, reunie licht, ja. licht gesneuveld ja. bij Lal Hardy. Of volgens de avond uh, voort te zetten... in mijn uh, verlengstuk van mijn woonkamer... Uh, drinkrestaurant <laughs> Molly. Gezellig. Altijd goed voor een heerlijke maaltijd en ja, uh, gezelligheid. Dus ja, uh, ja eigenlijk uh, dus zondag een beetje rustig aangedaan. Ja, dat begrijp ik. Wel mijn wandeling gemaakt natuurlijk. Want dat probeer ik ja. wel elke dag, tenminste althans zoveel mogelijk te doen. Dus, uh, ja, zo, toen de uh, nog Prix begonnen om acht uur s'avonds lag jij al uh, bijna... Nou, een uurtje daarna wel. Een uurtje ja, daarna ja. Wel. ja, ja dus ja, ja. toen uh, ging het licht uit. Nee, maar het is heerlijk om te zien dat het druk wordt. Lekker warm weer. Ja, ik vind het zo gezellig. Het is natuurlijk het, het mooiste jaargetijde. Ja, natuurlijk. Juni ja. is geweldig natuurlijk. Ja. Ja. We krijgen nog een paar leuke dingen in Stanford de komende, komende maanden. Dus, uh, uh, ja, over twee weken wereldse smaken. Ja, leuk. Uh, weekend van 1 juli, ja, ja. inderdaad. Op nou. de Gasthuisplein gebeurt met, er nog tegenwoordig. Is er nog uh, nieuws, Hans? Uh, want ik hoor verschillende verhalen over de afsluiting van de Haltestraat. Nou ja, dat gaat uh, 27 juni in. Hè? 27 juni? 27 juni. En, maar is dat alleen uh, uh, vrijdag, zaterdag, zondag of de hele week? De hele week. Aha. Ja, vanaf 5 uur uh, smiddag tot uh, s'avonds. Oh, Oké, okay. elke dag vanaf 5 uur smiddag. Ja, inderdaad. Oh, en uh, dan mag je dus wel met de fiets... En je mag lopen natuurlijk, ja. maar geen brommers. Ah, dus uh, dan. dus nou, oké. Vind ik weet niet hoe ze het nu gaan aanpakken. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat er camera's komen voor die brommers. Ja. He, okay. en, en er komt een paal om die auto's tegen te houden. Ja, ja. Uh, en je kan een bekeuring dan krijgen uh, via een foto oh. van een cameraatje op je ja. brommetje. Nou ja, heel goed. Dus, um, Wat ja, ik wel over auto's sprak. Gesproken... Daar staan we nog niet trouwens, hoor. Want dat hele parkeren trouwens, ja. uh, dat gaat één jullie in. Ja. Heb jij al een parkeerpaal gezien? Ik wilde er net iets over zeggen. Het ja? is, uh, die, die, voor het, het, het vergunningstelsel. Nou ja, he? Je krijgt dus nieuwe palen waarop je je kenteken moet invullen. En dan, uh, Net als in Haarlem? Uh, ja, volgens nou mij ja, wel. Inderdaad. Is... En dan kunnen ze met de scanauto je ja. kentekens allemaal nagaan. En maar je kan even, je even dan... goed je Parkmobile gebruiken? Ja, dat denk ik. Ja, dat vroeg ik me zo, dus, ja, gistermiddag was ik nee, namelijk in Haarlem. En toen... Want ik heb sinds kort... Toch maar iets moderns aangeschaft uh, ja? op advies van G. Loogman. En dat is de Parkmobile. Okay. Omdat ik gek werd van elke keer dat het nee, gedoe ja, met het die automaten het, die, nooit, ja. die het nooit doen... en die uh, nauwelijks te lezen zijn. Nee. Helemaal niet als er nee. iets van licht, uh, nee, zonlicht op schijnt. Ja. Dus ik was er helemaal klaar mee. En een bijkomend voordeel is dat je niet meer teveel betaalt. Nee. Hè, als je hem natuurlijk op tijd uitzet... En dat kan je ook weer... Ja, ik heb melden. het ook gehad en ik vergat hem ja. wel eens uit te zetten. Ja, zitten. dan ben je natuurlijk te schaak. Ja, maar goed, dan kan je ook weer een meldetje. Maar uh, wat me wel steekt is de uiterst complexe wijze van het uh, nieuwe parkeerbeleid. En met dat vergunningstelsel. Ja, daar is uh, heel veel over gegeven. Ik zou dan maar. zeggen, je kan je vignet afhalen als bewoner bij het gemeentehuis. Plak het achter je vooruit. Ja, ja. En een extra vignetje krijg je als je visite krijgt. Maar ja. dit gelul met die... Met die laptops en het ja, aanmelden, ja, jongen. Ik heb ja, ja. nog steeds tot op de dag van vandaag hè, correspondentie ja. met die mensen. En ik moet zeggen, ze staan je heel vriendelijk te woord. Je krijgt ook echt iemand aan de lijn als maar je dat het nummer belt. Maar weet wel ook waar ze het over hebben? Uh, nou, tot op zekere hoogte. Want ook daar hebben ze niet volledig inzicht. Want het is natuurlijk weer zo'n centraal hmm. nummer. Nogmaals, het is geen chatbot. Hè. Je krijgt een levend mens nee, aan de lijn. Er ja, is al heel ja, wat ja, tegenwoordig. Maar die kan dan weer niet de situatie in ogen schoon nemen, zoals die in Zandvoort zich gaat ja, trekken. Ja, ja, ja, ja. Ze ja. kunnen wel wat advies geven aan de hand waarvan ik weer opnieuw alles heb aangevraagd. Maar dan krijg je een antwoord en het is zo niet duidelijk. Ja, ja. Een nou, vriend van mij is ook van bezig idioterie. Met die organisatie. Maar nu wordt er helemaal Snap je dat van. ze wat dan moeten doen hè? of willen doen. Dat, ja, ja, dat begrijp ja, ja, ik wel. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik, ik vraag me af hoe dat erin zal gaan dan vanaf 1 juli. Nou, als het al 1 juli als er, is. Als in ja. Gaat, ja, inderdaad. Want, want er is ook aardig wat uh, protest tegen, heb ik begrepen. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja. En uh, uh, RTV Noord-Holland is nu weer begonnen met, met een onderzoek. Hè. Oh, ja. ja, je kunt er op, op hun site. Kun je wat vragen beantwoorden? Dan, dan kunnen ze een beetje inschatten wat er aan de hand is. Ah. Maar een hoop mensen snappen het niet... of uh, die zijn het er niet mee eens dat ze, ze geen vergunning krijgen. Nee, dan moet je met je laptopje openklappen. Dan moet ja. je iemand aanmelden, die moet weer naar buiten... want die kent het kenteken niet uit zijn hoofd. Ja. Dus die moet dan het kenteken. Ja. Wat een gelul. Nou ja, man. wat denk je van al die hotels en pensions dan? Ja. Uh, al die mensen moeten naar, naar Zuid toe. Doorgeslagen shit. Ja, en uh, ik heb ook nog niks gehoord dat er een, een busje gaat rijden... Of zo weet je, park, park door het dorp ja. en dan weer terug en een beetje rondjes rijden. Hm. Want dat zou eigenlijk wel moeten. Ik bedoel, uh, nou ja, je als je een controleapparaat. Want het zou natuurlijk beschamend zijn als ja. je een heel systeem optuigt. Maar hetzelfde, ja. Maar hetzelfde met als Schiphol. Ja. Nee. Je zet je auto ergens anders neer. En je komt met de bus naar de vertrek al. Ja. Of de aankomst al. En uh, ja, uh, dat zou in Stanford ook kunnen. Maar ja, dat kost natuurlijk weer geld. Kost 120 gulden per jaar als je een tweede kenteken ja, aanmeldt. Ja. Ja, dat ja, had inderdaad. ik aanvankelijk gedaan. Ik denk, nou, je, je vertrouwt het niet. Hè, dus je klikt niet zomaar meer op de knop. Hmm. En ik had zo'n uh, gevoel van, ik ga het toch eventjes checken. En ik denk, oh fuck, tweede auto, 120 uur. Ja. Nou, dat gaan we dus niet doen, dus hup, weer eruit gehaald. <laughs> Uiteindelijk alleen als bewoner een vergunningje aangevraagd. En die andere twee, ja, die hoop ja. ik dan te kunnen aanmelden als ja. die een keer voor ja, de, de deur Jij hebt meerdere auto's natuurlijk, hè? Die ja. Amerikanen ook. Nou ja, die staan nou, garages. Die, en drie auto's. Ja. die staan... Uh, twee staan er binnen, die Amerikanen. Ja. Okay, die, uh, en het ja. kleine gebakje staat voor de deur. En daar heb ik dan die bewonersvergunning, ja, ja. hoop ik, daarvoor. Maar die te krijgen. krijg je gratis, toch? Die eerste, ja. ja. Alleen, als ik nou voor een van die Amerikanen een. Uh, ...gegunning aangevraagd... Dan, dan, ...dan is dat als tweede auto 120 euro. Ja, dus ik denk voor jou 240 met die lengte... ...met die twee plaatsen. <laughs> <laughs> ja jongen, maar het is... ...ja, het, het is, uh, is uh, zo bijna niet... Vergeten, uh, bijna kom, bijna ...nodeloos. Niet voet. Voet. ben ik helemaal met je eens hoor... ...en uh, laatste woord is het er ook nog niet over gesproken. Nee. Zullen Tenminste. we er nog uh, eentje ja. doen? Nee, dat kan altijd. Ja? Ja, Zullen we nog even één uh, nummer ja, laten horen... Prima, ...dan doen we dat. Dat is de Jethro Tull. en Jethro Een locomotief goede keuze. Ja, en is Jethro Tull. Madness! I'm the locomotive breath Runs the all-time loser. Headlong to his death. Oh, and feels a piston scraping. His children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's calling down the corridor on his hands and knees. Nog, uh, nog eens even werk uit uh, de jaren 70. Ik heb wel even nagezocht. Uh, dus ik krijg ook mijn sodomiete van Ger omdat het geen hit is uh, geweest. Een tipparade notering. Maar hij staat nog wel in de top 2000. Ja, Jethro ja, Tul! Fantastische uh, plaats. We zaten er tegenaan. Hè? Ja, Jetro ja, Tul met uh, ja, ja. uh, nou, Locomotive. Ja, ze bestaan Denk trouwens nog steeds, hè, Hans. Ze zijn eventjes, is cool, ja. ja. Ze zijn uh, bezig geweest van 1967 tot 2012. Hebben ze vijf jaar pauze genomen en uh, sinds 2017 schijnt er weer een bezetting van Jethro Til gewoon oh, okay. weer bezig oh. te staan. Er dus, wordt het uh, geld op? Wat zeg ja, ik? Was het geld op? Denk Zullen we hem er ja, maar even ja, er er niet, smijten? Jongen, want we uh, hebben uh, nog vier minuten. Dus, uh, gebruiken jullie uh, drugs? Of niet? Nee, gelukkig niet. Nee, nee, ik ook niet. Maar hebben we de top 10 van drugs? Ja, ik heb de top 10 van de drugs. meest gebruikte drugs in Nederland. Want, uh, wij gebruiken geen drugs, maar uh, Nederlandse jongeren gebruiken gemiddeld meer zware nou, drugs maar aan, dan jongeren in andere Europese uh, landen. Staat dat erin? Nederwiet? Sorry? Nederwiet, staat dat erin? In die lijst van de top 10. Ja, wat, wat staat erin? Nederwiet. Je kent het wel. Van ik Joost de Nederwiet, wie wie? Ik ga er maar even een beetje doorheen. Ah, okay. uh, op 10, de paddo's. De paddo's. Ja, ja nou. Nou, goed, al, algemeen bekend. Uh, ja. Hoor je een beetje zweverig van. Engels gebruiken het regelmatig. Twee werkzame stoffen. Psilocybine. Vliegen, vliegen ze gezellig. Ja, ja, uh, ja het raam het raam raam uit. Het uh, <laughs> ja, Ook wel leuk. Een, beetje, uh, ja, een ja. beetje dromerig effect. Op 9, Ritalin. Dat is iets kennen. met ja. ADHD, ja. geloof ik. Het is ik. een ADHD-product, ja. inderdaad. Oh. Maar het is ook ontzettend populair onder mensen... die ja. geen ADHD hebben. Uh, maar om je toch nog even in de reden van, Hans... want die paddo's die krijgen vaak ten onrechte de schuld... als veroorzaker van een van de ja, ongeval, in een maloot die het raam ja. Maar dat is omdat ze... ...oneigenlijk worden gebruikt, toch in combinatie met alcohol en zo? Ja, vaak wel natuurlijk. Hè. Maar op zich uh, de twee werkzame stoffen die erin zitten. Ja, je, je, zouden... je, je, je gaat de wereld net wat anders uh, bekijken. Ja, he, en een uh, beetje uh, de wereld als een doedelzak bekijken. Ja, 1,4% van de Nederlanders heeft gebruikt, hè? He, de ja? de paddo's. Maar goed. Uh, ja, ik heb het ook nog nooit gedaan. Goed. Dus, en dan heb je de comerings en slaapmiddelen. Hè? Dat, nou ja, goed, uh, dat is algemeen bekend natuurlijk. Op 7 GHB is een partydruk, dat is wel ja. uh, bekend. Je een olifant mee uh, plat uh, spaten. Ja, dat toch? moet wel. Maar goed, uh, en, en deze drugs zorgt trouwens voor de meeste opnames in het ziekenhuis. Ja, dat dacht ik ook. Want mensen kunnen bewusteloos raken als ze er veel van gebruiken. Jezus. Op 6, dat is vrij nieuw, designer drugs. Ja, designer drugs. Het uh, zijn synthetische drugs. Maar die worden onder jongeren steeds meer gebruikt. En uh, ja, er valt nog weinig te zeggen over de effecten op de langere termijn... omdat het pas sinds kort gebruikt wordt. Het feit ja? dat het synthetisch is, klinkt niet hoopte. Nee, het het klinkt leren. niet goed, hè? Nee, inderdaad. Wat, wat niet synthetisch is, is amfetamine. Ja. Dat gebeurt dat, dat eigenlijk spieten dan. En, mm -hmm. uh, enorm verslavend. En uh, je kan jezelf een oppeppen geven. En daarom is het ook wel uh, zeg maar, uh, uh, uh, populair onder... onder uh, mensen die nachtclubs uh, bezoeken, ja. die kunnen de ja. hele avond blijven dan dansen en uh, weet ik het allemaal. Op vier, cocaïne. Nou goed, dat is een algemeen bekend zware drug ja. natuurlijk. En erg verslavend. Dat uh, kan voor grote problemen zorgen hoor. Want ja. koken is zo verslavend dat sommige gebruikers zelfs al hun geld in. We hebben weg. nog een minuut hoor. Verliezen okay. Op drie, Lachers. Maggas. Nou, ja, ja. Ja, ja, die het algemeen bekend. Ja, ja. Maggas uh, ja. bonoboos. De patronen van slagroomspuiten. Op twee de XTC. Nou ja, dat is XTC, ook een bekende ja. druk hè, natuurlijk. En, uh, en op één, jij zei het al. Uh, de wiet zeker. Is, is de wiet, ja, ja. natuurlijk. Ja. Nou, ja, dat wordt de meeste ja. gebruikt in Nederland. En, uh, in tegenstelling uh, tot bijna alle andere drugs ja. die uh, allemaal illegaal zijn... is deze druk uh, zeg maar... Ja, wordt gedoogd. Toch wonderlijk dat alcohol niet wordt genoemd? Ja, alcohol, En natuurlijk ook cafeïne, nicotine. Ja, dat goed. Maar goed, dit zijn de gevaarlijke zonder meer, denk ik. Ja, daarom, ja. Maar daar zijn wij meer van, van de alcohol- en. Maar dat is toch niet schadelijk. Ben je gek? We zijn er nee. nog steeds. <laughs> we zijn er nog steeds. Ja, goed, uh, okay. mensen. Want uh, we, we zitten er al uh, tegenaan. Uh, volgende week ben jij er ook weer een Hansjaan, natuurlijk. Hè, ja, want nou. volgens mij is het Gerder niet. Dus, nee, dus ja, helemaal uh, uh, goed. Zelf, um, dit was hem weer uh, deze kant nog wel, show. Uh, mensen, volgende week zijn we er weer. Dag hoor. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.